Joris Dubinetski met het NOS-journaal. De leiders van de vierstrein hebben gisteravond bij RTL het zogenoemde premiersdebat gevoerd. Onder leiding van Frits Wester discussieerde VVD-leider Rutte, SP-voorman Roemer, PVV-leider Wilders en PVDA-lijsttrekker Samsel met elkaar. Vooral Rutte en Roemer zochten de confrontatie en daarbij ging het er fel aan toe. Veel verrassingen heeft het debat niet opgeleverd. In Afghanistan zijn bij een reeks aanvallen op militairen en burgers bijna 30 doden gevallen. In de provincie Helmand zijn afgelopen nacht zeker 17 dorpelingen onthoofd door onbekenden. Bij een aanval op een controlepost in het zuiden van het land werden 10 militairen gedood. De Afghaanse regering zegt dat er 5 militairen worden vermist... en dat niet duidelijk is of ze zijn ontvoerd of overgelopen. Het is ook niet duidelijk wie er achter de aanval zit. In het oosten van het land heeft een Afghaanse militair het vuur geopend op NAVO-militairen... Volgens de eerste berichten zijn daarbij twee NAVO-militairen omgekomen. Een deel van het personeel van een verpleeghuis in Amsterdam gaat vandaag niet, uit het, uh, niet aan het werk... om te protesteren tegen de hoge werkdruk en wat Apfocabo FNV noemt doorgeslagen flexibilisering. Het gaat om 25 mensen van de facilitaire dienst van een woonzorgcentrum van de Osire-groep. De bewoners worden zoals normaal verzorgd. Een groot natuurgebied op Curaçao is vervuild met olie... Drie toeristenstranden aan de zuidwestkant van Curaçao zijn besmeurd. De olie komt waarschijnlijk uit een tank van een olieoverslagplaats. Volgens omwonenden stroomt er al een week lang olie het natuurgebied binnen. De overheid van Curaçao en de oliemaatschappij zouden pas op meldingen hebben gereageerd toen een milieuorganisatie alarm sloeg. Het weer, vandaag overwegend droog met zonnige perioden en stapelwolken, voor 21 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking en plaatselijk een bui. Het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS-journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB files in de Randstad staan op de A1 richting Amsterdam... ...4 kilometer tussen Knoopend Hoevelaak en Eenbrugge. A8 Zandam richting Amsterdam, 4 kilometer voor het Koenplein. Op de A9 richting Amstelveen staat 3 kilometer... ...tussen Afrit Haarlem zuid en het Raasdorp. Op de A13 naar Rotterdam, voor de Afrit Berkel-Roodreis, 5 kilometer. A15 richting Europort voor het Vaanplein 3. En op de A16 richting Rotterdam, daar staat 7 kilometer... ...tussen Zevenbergse Hoek en Randberg-Dordrecht... A20 richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan Dijssel. 3 kilometer. Centrum ook 3. A27 Almere naar Utrecht. Tussen Hilversum en Beeldhoven. 3 kilometer. A28 Utrecht in de richting Amersfoort. Tussen Kloopend Rijnse Weert en Afrid en Dolder. 4. En richting Utrecht staat ook 4 kilometer. Tussen Knoop het Hoevenlaken en Leusden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land. you je lekker uit en zie het zelf! In Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus Zandfort ben jij de artiest! Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels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 They Janik, ik doen de plaat altijd om en om. Goeie keuze, Albert ja, Goeie keuze. dat was Adel, joh, de Chasing Pavements. Als jij je er niet mee bemoeit, dan nee, gaat het do goed. Do he? doe ik ook nooit hoor, nee. doe ik nooit. Goed. Het is uh, bijna kwart over twee, een volle studio vanmiddag. Helemaal goed, dus ik zou zeggen, kijk erbij bij je op de webcam, dan kan u zien hoe gezellig het hier is. Het ruikt hier trouwens inmiddels ook heerlijk naar noten, maar daar kom ik straks nog even op terug.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 Daar ja. hebben we al enkele toezeggingen van gekregen hebben. Maar mag je daar al iets zeggen? Welke programma's, nou ja bijvoorbeeld Man bij het hond, daar heb ik daar ben ik al in vergaande gesprekken ben ik bezig. Tjoe, ik daar een, een mooie reportage over het Ganaalappel en dus over Zandvoort te komen dat is maken. Weer dat wordt weer Zandvoort promotie, puur zang. Zandvoort. Zandvoort uh, komt uh, langzamerhand gewoon weer terug uh, naar de plaats die ze moeten hebben, badplaats nummer 1 in Nederland. Kijk, dat mag ik graag horen. Uh, dit is voor de derde keer. De derde keer doen we het. Dus kleinschalig begonnen. Vorig jaar was het alweer wat groter in dit jaar wordt het weer groter. Uh, gaan jullie weer met voorrondes werken? Enzo? We uh, hebben dezelfde intentie als vorig jaar. Twee voorrondes. Uh, dit hebben we gedaan om niet te lang te doen. Nu kunnen die voorrondes met deelnemers wel uitbreiden. Hm. We hebben plek voor 50 man per voorronde. Dus en vanuit die voorrondes gaan we gewoon rustig toewerken naar wel de 32 man finale. Dat wordt in de, de grote tent uh, op ja? het uh, feestplein van Café O2 geregeld. En daar kan maximaal in de Genale pel Arena, kan maximaal 32 man. Uh, komt de winnaar rest van vorig jaar ook haar titel weer verdedigen? Ja, ik heb uh, bericht gehad dat ze heel graag haar titel komt verdedigen. Ze heeft intussen ook meegedaan aan het wk pellen. Ze heeft in Frankrijk... Wacht even, oh, oh, WK-Ganalenpellen. De dat bestaat dus ook. En ze heeft gezegd, er uh, lopen enkele Nederlandse waren daar ook aanwezig. En die zouden hun best doen om ook aanwezig te zijn op het Eendka. ganalenpellen in Zandvoort. Jeetje. Maar... Dus de strijd wordt steeds... Maar wat ik dan moet concluderen is dat jullie binnen drie jaar dat, dat, dat ganalenpellen echt op de kaart hebben gezet. Het is uh, boven verwachting gegaan eerlijk gezegd. Maar dat kan ook niet anders als je ziet de enthousiaste medewerkers ja. die we hebben...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 kunnen houden. Uh, luister, pak die van eens even pen en papier, want ik ga nu vragen, uh, zijn de data al bekend van de voorrondes? Ja, waar de, worden ze gehouden? De eerste voorronde is 22 september. Het Garnalen pelle start om 5 uur bij strandpaviljoen Talassa. Het nieuw geopende strandpaviljoen. Schitterend paviljoen overigens. Heb je, mag je, ik wel je, zeggen? heb je al in die keuken gekeken? Het is toch schitterend. Ongelooflijk is, mooi. Uh, ik denk dat de Bokkendors uh, toch <tus> eens een keer uh, moeten kijken. Willen ze toch mooi apparatuur zien, ja. dat ze daar een keer langs moeten te gaan. Buiten de klassenkoks die er ook rondlopen. Ja. Maar dat moeten we niet te veel zeggen, want anders verdwijnen die. En dan is het lekker weten weg we met de ze weer weggekocht. Maar goed, 22 september, de eerste voorronde. De eerste voorronde. Start is, uh, vijf uur. Dat betekent vanaf vier uur de mensen aanwezig moeten zijn die zich opgegeven hebben. We gaan ervan uit dat, net zoals vorig jaar, de meeste mensen zich niet van tevoren opgeven helaas. <laughs> Daar gaan we toch weer vanuit okay. Dat de mensen dus uh, Ad hoc. aan komen wandelen. Ja. Maar dat is vorig jaar ook gelukt. Daar hadden we ook uh, rond de 25, 30 man uh, op een gegeven moment. En dat, uh, dat komt wel goed. Daar zijn we niet bang voor. Maar mochten er mensen zijn die dus op die datum niet kunnen. Dan hebben we dus een tweede voorronde. Kijk, overal. Aan Speciaal alles voor de meesten uit Zandvoort hebben we dat gedaan. De mensen van buitenaf, die mailen, die geven één voorronde. Ja. Maar de meesten uit Zandvoort mochten die door wat voor reden ook niet kunnen. Onderneming of wat dan ook. Of voetbalwedstrijd of...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 Groter dan groots, met diverse artiesten, meer zeg ik niet. 27 oktober in de, de Oomstee Granale Pel Arena, ja. om vijf uur. Daar gaat het door. Het evenement. Geweldig. Waar we het eigenlijk allemaal om gedaan hebben.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 snel terug weer. Oké, okay, bedankt. Dankjewel. Chakakaka. Chakakaka. Let Let Let for you. What you What you do? What you feel for me? feel for you? I I La rendu, la you want, a write, you, Heerlijk is ik uit de jaren 80 op de Salford Radio. You're the Chaka I Feel For You. Een gezellige drukte vanmiddag in de studio bij Salford op zaterdag. We oh, hadden dus juist het Open Nederlands kampioenschap. Garnalenpellen met uh, Ian Bekelaar. En dan gaan we nu naar het uh, Soms mannenkoor En dat betekent dat Lex van Ooren. die uiteraard aanwezig is uh, vandaag in de studio. eventjes iets later los gaat komen met het CFM weerbericht. Maar eerst dus het Mannenkoor, Want die vierde feestal, je. Ja, en uh, ik ga daar morgenmiddag ook heen. Dus ik, ga, ik kan er live bij aanwezig zijn. Uh, aangeschoven is Hans uh, Rubbeling. beter bekend als Hans Noot. En voor de kijkers uh, van de webcam, dat is deze.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 De club is compleet. Er waren nog een paar op vakantie. Maar die komen ja. morgenochtend thuis. En die stromen gelijk door naar, uh, naar het Zandvoortse. Maar 30 jaar mannenkoor, dat is dan een hele eind, hè? Uh, 30 jaar is niet niks, nee. Nee. Dat, uh, ik heb even op jullie website gekeken. Maar uh, jullie hebben ook altijd de nodige tournees achter de rug. Met het mannenkoor. En jullie zijn bij wat voor evenement jullie zitten. Ja, we zijn vaak aanwezig. We zijn everywhere where the action is, uh, zeg ja, maar. Hè? Ja. ja, klopt. Ja, en uh, toeren dat doen we eigenlijk de, de laatste jaar.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 van alles wat voor maar iedereen... In het, begin was het, in het begin was het natuurlijk... 30 jaar terug was het vaak wellicht religieuze nummers. Nou, of, of 30 jaar terug toen we begonnen toen met allemaal jonge honden. Allemaal ruwe diamanten. Zeg maar, die moesten allemaal gepolijst worden. Ja, zo gaat dat. En op dat een gegeven moment, is gelukt hoor. Dat is gelukt, geluk, ja dat is geluk. zeker gelukt. <laughs> op een gegeven moment ga ik een beetje... Naarmate het, het, het, het repertoire wat serieuzer aan gaat pakken... Ga je ook een beetje het kaf van de koren scheiden. En uh, nou ja... Uh, de serieuze die blijven dan. En goed, er vallen ja. er ook wel eens wat af.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 de uitnodiging ontving, ik denk van: dan Moet ik met 30 graden in de kerk zitten? <laughs> nee. maar de, de, de weersverwachting komt zo. Maar ik denk dat als ik een dat, dat voorzichtig uh, schot voor de boeg doe, dat het morgen wellicht een beetje nat gaat worden. En dat ze op zijn een uh, wet race krijgen, en dan zitten wij lekker droog. Ja.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 When you are through a star, hold your head up high and don't Marokor, een Litouwen song You Never Walk Alone en, weerbericht. en het is even na half drie en dat tegen tijd voor het CFM Weerbericht Hij is aanwezig vanmiddag in de studio Ik durf je niet aan om naar het strand te gaan, Lex Goedemiddag, goedemiddag, <laughs> goedemiddag. <laughs> Het waait hard Ja, eerlijk he? <laughs> <laughs> jongen, jongen, jongen. En die voorspellingen die waren ook niet al te best he? voor uh, dit weekend Hoe bedoel je? Nou, wat ik hoorde zo op de radio wat ze allemaal zeiden.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 Nee, maar ja, we hebben, vanavond, we hebben vanavond een festival. Maak ik me toch een beetje zorgen. Een pluutje meenemen? Of... Ja, nou, het, het, het weerbeeld wat we dus nu hebben zo'n beetje, dat houden we vast. Ook in de avond. Er kan af en toe een buitje vallen, maar overwegend... Overwegend droog, Rob. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Maar, maar er kan een bui vallen. Dus het uh, weerbeeld wat we dus nu hebben, dat houden we vast ook in de avond. En de, de temperatuur uh, op dit moment is uh, rond de 20 graden. En de temperatuur die daalt vanavond tot een graad of 18. Dus dat is helemaal niet verkeerd. Nee, nee. nee. Dus. Als je het als je zo opleest, dan klinkt het goed. Ja. ja. <laughs> of als je het zo... Hè, als je het zo brengt. Samengesteld hebt, zo ja. bedoel ik het. Ja. ja. Dus... Dus uh, ja, ik, ik ga vanavond even kijken hoor, wat er allemaal gebeurt in Dus we kunnen met gerust hart naar het uh, muziekfestival gaan. Uh, uh, ja hoor, ja, ik zou wel een pluutje ja. meenemen. Dat, dat pluutje wel hè, dat pluutje wel. Helemaal geweldig, gewoon lekker vanavond allemaal naar het uh, festival in het centrum toe gaan. Ja. Het is echt een spektakel dus. En morgen hebben we ook spektakel in. Jazeker, op het circuitpark zo voor nee. in de Agatha-kerk. Ja, ook dat. Ja. Ja. Hebben ze regenbandjes nodig, Lex, morgen? Uh, ja, en hoe laat het begin?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 echt eh, Preciezer kan ik het niet vertellen. Nee, oké. Okay, ik zou niet zo... zeggen van nou de, net als vandaag een drie uur een uh, bui of kwart over drie een bui, rond vier uur weer een bui. Dat kan ik dus niet uh, op zo'n nou. lange termijn, is dat onmogelijk. Dat merk je vanzelf. Dat Dank merk je, je vanzelf wel. Ik, <laughs> zou, wel een ik? ik zou wel een plutje meenemen. Ah, okay, okay, okay. Het zou mooi zijn als het morgen die DTM race natuurlijk in de regen begint en dat het halverwege droog wordt, dan krijg je dus die hele spectacle bandenwissels van de, van wet tires naar ja, ja. slicks. Ja, ja, precies. Ik heb er weinig verstand van. Ik gewoon ja zeg. <laughs> <Komt> goed. Maar <laughs> oh, er staat morgen dus ook weer een vrij krachtige noord, die oh niet zuid hij is noordwest morgen. Oh, dat is, dus dat is nooit een goed dat teken. Het is, is fris, ja, frisse wind. Dus de temperatuur die gaat uh, morgen naar de 18 graden ongeveer.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 Maar uh, wel regen. Is het bandje op? Ja, het bandje is op. Ja, dat is jouw schuld. Ja, ja, ja. Want jij praat... Nee, praat zo veel. <laughs> nee, want jij praat er tussendoor. Oké, okay, ik hou mijn mond. Oké. Okay, uh, naar baan nog. Wat wordt er dus stil? Dan. Naar de maandag. Maandag, dan hebben we... Ja, dan Kijk, daar echt, was hij weer. Ja. <laughs> ja, nou, dat kan we het wel hoor. Periode met zon. Echt uh, best een aardige dag hoor. En er staat een zwakke zuidelijke wind. En gaan we gaan weer naar de 20 graden toe. Dus echt niet verkeerd.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 En natuurlijk kanaal 40 of van CFM TV. Of 45 uh, analoog. Analoog voor de analoge <laughs> mensen, onder ons. Kijk, uh, heel goed. Hey Lex, mag ik je hartelijk danken? Geen dank en tot volgende week. En tot volgende week. Dankjewel. Dat was het.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 Met andere woorden, wat ben jij je moer, maar ben ik daarom te min? Ben ik te min omdat je ouders meer moed hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa een grotere karrijn rijdt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 ...dat ik niets om je geef. Maar zo duw je je hoofd in een strop... ...en ben ik nou de min... ...ben ik de min... ...omdat je ouders meer boem hebben... ...dan de mijne. ...ben ik de min, min, min, min, min... En we zijn weer zo blij met Lex van je ja. Mooi op het landelijk nieuws ja. uh, weer... ...dat het allemaal heel slecht gaat worden dit weekend.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 ...dat het warm blijft en geen regen. Het overrijden hier is een openbaring. Elke auto heeft een schade... ...en je weet nooit of ze links of rechts af willen. Gisteravond in een parkeergarage... ...reef voor me een auto... ...zo'n zo'n jeep... ...met een doodskist bovenop... ...waar ze dan bagage in stoppen... ...en die zag niet dat er een port stond... ...van 1,90 meter maximale hoogte... ...dus het was kaboom, kaboom ...en de doodskist lag de rond. Ik heb een heleboel Franse woorden geleerd. ...en alle vervoegingen daarvan. Het was kostelijk. Verder ga je hier lekker met de bus... ...en het is de meest ideale plek... ...de supermarkt en de, airco, en de, bu en de bus... ...en je bent bijna met Ergo. ...en je kan die hele zuidkust hier afrijden... ...voor 1 euro per dag een retour. Ja, en uh, dat zou je toch in ook een keer moeten doen. De sigaretten zijn niet duur...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 Oké, okay, en dan uh, zaterdag weer op de radio gewoon natuurlijk en meteen. Zaterdag weer op de radio, we beginnen meteen. Want zaterdag wil ik uh, een verhaal gaan houden over het leven van dominee Zwalewee, de man van ons volkslied. Ons volkslied? Hoe bedoel je dat? Ja, Zandvoorts volkslied is geschreven door dus Zwalewee. Oh. Hallo. Ja, hallo, hallo. Rob, wist je dat niet? Nee, dat wist ik niet. Jongen, jongen. Ja. <laughs> Jorgen, dan... 160 jaar oud volgens Als... Dat bedoel ik, is dat zo'n oude man? jongen een ja. Heel oude man was dat. Oké, okay, hij is ja. van de, van de hè? dat weet ik dan ook wel weer. Dus dezelfde man toevallig. Ja, dat dacht ik al. Ja. Maar goed, daar gaan we tussen volgende en zaterdag om 12 uur over praten. Mits het macht van Albert Jan natuurlijk, van 12 tot 1. Dat programma ZFM, Oud-Zandvoort. Wat een probleem, monsieur. Oké, oké, oké.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 tot ja. volgende week hè dan hoor u weer op de radio. Goeie afzending. Dankjewel. Hoi. Ja. Hoi hoi. Trève que j'avais demandé si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, mon si l'histoire d'un beau jour. que moi petit enfant je voulais très heureux pour toute la planète je voulais j'espérais que la paix règne en maîtres ce soir de Noël mais tout a continué mais tout a continué mais tout a continué.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 speciaal voor onze vakantie gewoon gebruikt pieter jastra mono riace van de poppies en hij zit nog lekker in zuid-frankrijk maar die pret is van de werkant voorbij hè de race radio ja en we gaan naar circuit park Zandvoort want daar zit willem van deze voor het dtm spektakel wat dit weekend plaatsvindt op circuit goedemiddag willem goedemiddag vanaf het circuit park Zandvoort het allemaal wat je zegt TTM eh, spektakel. Ja zal wat geweldig hè? Ja ook uh, kwa geluid. Ik weet niet of jullie wat we van mij krijgen in uh... helaas, helaas. De wind staat de andere kant op. In haar uh, is het goed te horen. <laughs> ik. Nou, dat is uh, wel zo prettig, dat het geluid een beetje verder daar, Maar uh, ja, de herriemakers van TTM uh, moto's uh, die zijn als de motoren van stoppen zitten, want de kwalificatie is uh, zojuist uh, beëindigd en we uh, hebben het over de TPM, uh, uh, ja, een, een uh, kampioenschap uh, waarin uh, drie merken al zijn, Mercedes, BMW en Audi. Maar vanmiddag uh, lijkt het wel een uh, Audi Cup, want de eerste vijf auto's uh, die we treffen morgen op de start, uh, dat zijn uh, alle vijf uh, zijn dat Audi's, uh, de snelste uh, van die vijf uh, eerste Audi's. Uh, dan, uh, Timo Scheider met de tweede plaats uh, Maes-Rollcontroller. Derde, de Portugees-Philip uh, Albert. En uh, uh, vierde, de Italiaan uh, Eduardo Mortaro. Waarom moet die vier uh, opnoemen? Uh, het is zo, uh, met de palestratie wordt gewerkt met het afvalsysteem. Uh, Op een gegeven moment uh, blijven er vier over. En die mogen uh, alle vier hun eigen individuele uh, ronde rijden. te proberen uh, de vol te proberen. Nou, dat is uh, Timo Scheider, dus uh, is geluk. Een aantal jaren terug, we zijn nog ik voor Opel, Opel niet meer aanwezig in de BTM. Presteerde hij dat ook om uh, op Zandvoortpool uh, te halen? Toen uh, liep het uh, niet echt uh, goed met de macht, toen floored in Wiel uh, tijdens de race. Laten uh, ook Timo Schneider uh, toch een uh, ja, excellente coureur, uh, ook al. Uh, DTM kampioen geweest. Dit seizoen nog niet in goede doen, maar uiteindelijk uh, uh, Zandvoort, uh, ja, dat ligt hem toch en hij zet die het polen. al meer. En het zal uh, goed zijn voor zijn zelfvertrouwen ook om uh, morgen de race uh, tot een goed einde te gaan brengen. Ja, het is altijd een geweldig feest, DTM op circuitpark Zandvoort. En viele Duitse vrienden daar, heute? Ja, ja, ja, het is zeker als ik uh, zo rondkijk uh, er is aardig wat uh, publiek uh, op het been. En je zegt het al, Duitse vrienden. Ja, in Duitsland heb je toch uh, zijn we niet alleen racefan, maar we zijn ook autofans, ja, en sinds dit jaar is het uh, merk BMW erbij gekomen. Nou, er zijn ook uh, veel BMW-fans uh, die de reis uh, richting Zonsland hebben gemaakt. De, van de Nederlanders, uh, op het screen, ja, die zullen er ook wel zijn, maar ja, we hebben ook wat dat er gaat, een concurrentie van Rotterdam, waar dit weekend, uh, ja, de Paparia City Rating uh, plaatsvindt, daar komen ook honderdduizenden mensen op af, ja, en die, Zullen waarschijnlijk er ook een aantal zijn die anders misschien wel in op stand voor aanwezig zijn. Maar als ik zo vandaag in de ronde kijk, toch een uh, behoorlijk op. Oké, okay, morgen de grote race. Wat staat er meer morgen nog op het programma voor de luisteraars? Nou ja, niet alleen morgen natuurlijk, <laughs> ook vandaag gaan we nog verder. Want we krijgen zo dadelijk een Formule 3 race voor de euro series Daarna hebben we een poortje Carrera terugreis waar we toch een flink aantal Nederlanders aan meedoen. En dan denk je aan Jeroen Bleefemal, dus Sebastian Bleefemal, Jaap van Lagen, om er maar een drietal op te noemen. Dan hebben we ook nog een race van de Dutch Supercard Challenge. Dat is morgen trouwens. En morgen, ja, de oude heeft natuurlijk uh, de DTM race uh, die om 2 uur van start gaat. En uh, daarop heel veel uh, zenders wordt uitgezonden. Uh, en ik wordt weer uh, wereldwijd in beeld. Denk. Helemaal geweldig. Ik wens je nog heel veel plezier daar op het circuitpark Zandvoort. We komen verderop in dit programma nog wel een keer bij jou terug Willem. Dat gaan we zeker doen als ik jou. Ah, dat gaan we ook <laughs> zeker doen. Dankjewel voor dit moment. Dat was Willem van deze vanaf het circuitpark Zandvoort en tevens alweer het einde van uh, uur 1 van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zaterdag na drie uur.